Met Saskia Weerstand. Ja, goed dat u luistert. Twee over vier is het geworden inmiddels. En u luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. En we hebben het uh, ja, uiteraard over het afgelopen jaar. Ja, dat uh, moet bijna wel. Hè? Het is 31 december. Dit is de dag waarop we het jaar eigenlijk gaan afsluiten. En weer een nieuw jaar ingaan. Ja, en uh, dan ben ik heel erg benieuwd. Hoe was uw jaar? 2013. Ja, dat is natuurlijk een heel lang. Een jaar is lang. Twaalf maanden. Uh, begonnen vorig jaar januari. Ik moet dan zelf ook even graven wat ik dan zelf gedaan heb. Maar als ik dan toch eventjes weer door mijn agenda heen scroll, dan uh, kom ik toch wel weer dingetjes tegen. Dan denk ik, oh ja, dat was ook dit jaar inderdaad. En ik ben heel erg benieuwd, wat heeft u gedaan afgelopen jaar? 0800 1121, Daar zijn we op te bereiken. En dat is een uh, gratis nummer. En dan mag u uh, ja, uw verhaal even vertellen over wat u gedaan heeft dit jaar. Ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Er komen natuurlijk heel veel verschillende verhalen binnen. Misschien heeft u de liefde van uw leven ontmoet. Nou, als dat zo is, dan wil ik heel graag dat u gaat bellen. Want dat vind ik een mooi verhaal, nu al. Misschien heeft u wel een nieuwe baan. Maar misschien bent u ook wel een baan kwijtgeraakt. Dat Kan natuurlijk ook nog. Want het is ook wel een beetje crisis. We krabbelden ook wel een beetje uit de crisis. Ja, ik ben heel erg benieuwd. U mag bellen 0800 1121. Maar eerst muziek van Billy Paul. Ja, Weerstand How I wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the light.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 Shoes of Lightning van Raccoon hoort hij hier bij Radio 1. En ik vind het een prachtig liedje. Nou, dat mag ook wel even gezegd worden. U luistert naar Dit is de Nacht en we blikken terug op 2013. Het is 31 december, dus dan mag dat, vind ik gewoon. En aan de telefoon heb mevrouw Groenehart. Hart. Goedenacht. Goedenavond. O, o, o, ja, nacht al hè? Ja, tien over vier. Ja. Dan mogen we het wel diep in de nacht noemen. <laughs> hey, mevrouw Groenenhard, hoe was uw jaar? Hoe was 2013? Nou, 2013 was voor mij een geweldig jaar. Oké. Okay. Want ik heb uh, in dit jaar vier achterkleinkinderen gekregen. Wauw. Waarvan twee gisteren een tweeling. Echt waar? Gefeliciteerd. Ja. Leuk hè? Ja. En twee jongetjes, twee meisjes? Of een jongetje en een nee, meisje? Nee, een meisje en een jongetje. Oh, wat leuk zeg. Ja. Ja. En hoe heten ze? Nou, dat weten we nog niet, want omdat we Joods zijn, worden ze pas in het weekend benoemd. Oh. En als je dan nagaat dat ik een Holocaust overlever ben, dan is het wel een grote vreugde. Ja, wauw. En, en mag, ik, mag ik misschien heel onbeleefd vragen hoe oud u bent? Ik ben 82. 82? En dan ja. vier nieuwe kleine kindertjes ja. erbij dit jaar. geweldig hè. Ja. Het enige nadeel is dat ze allemaal in het buitenland wonen. Eén oh, echt? in Amerika en nou drie in Londen. Oh, in Londen. Ja. ja. En heeft u, heeft u dan de kleinkinderen wel al gezien die in Amerika wonen? Uh, ja, die ene kleindochter is natuurlijk hier opgegroeid en na, toen naar Amerika verhuist. Ja. En dat achterkleinkindje, ja, dat heb ik ook gezien in het najaar. Ja. Oké, okay, dus u bent, er, uh, bent u dan naar Amerika geweest? Ik ben geweest. een reislustige... Nee nee, nee, nee, nee. Zij nee, zijn nee, naar u gekomen? Ik, dat heb ik me niet mis gedaan. Dat hm. was een beetje te ingewikkelde reis voor ja. wat je er dan... Uh, ja, dat is ver weg, hè? Maar in Engeland ben ik wel geweest. Daar ben ik al twee keer geweest. Oké, okay. en, en, en bent u ook van plan binnenkort weer op visite te gaan, nu de tweeling er is? Ja, zeker. Nou ga ik donderdag uh, voor het weekend, want dan krijgen ze hun naam... en dan wordt dit jongetje besneden maandag. Dus dan, uh, ja, da en dan dat dan bent dan u... is voor het vol weekend. Ja, en dan bent u erbij. Dus 2014 ja. start voor u ook gelijk goed. Ja, heel geweldig. Een reisje naar het buitenland om uw kleine, nieuwe ja. achterkleinkinderen vast te houden. Ja, nou, dat moet, ja. dat moet een bijzonder moment worden. Ja, het is, uh, het is een heel emotioneel moment, moet ik ja. zeggen. Nou, ik, ik, Vandaar dat ik ook belde, want ik lig zo vaak naar jullie te luisteren... en iedere keer denk ik, oh, ik ga vandaag of morgen ook eens een keertje bellen. Maar nu, nu vond ik het wel een heel mooi dit verhaal was, om te ja, vertellen. Dit was het moment inderdaad. Een ja, overzicht van 2013. Ja, ik, vind, ik ben blij om te horen, mevrouw Groenehart, dat u een goed jaar heeft gehad. Ja. Nou, geweldig. En zo te Wem horen ik jullie gaat. jullie ook het beste. Ja, dank u wel. Ja, en zo te horen gaat 2014 voor u ook heel mooi worden, want u start gelijk al goed een reisje naar ja. Engeland om ja. uw kleinkinderen te zien. Ik vind het een mooi verhaal. Dank u wel voor het bellen. Oké. Okay, tot u En, en blijf Daag. lekker luisteren. <laughs> Daag. Ja, en ook aan de telefoon hebben we Arno. Goedenacht. Hallo? Hi, Arno. Goedenavond. Hey, Goedenavond. Ja, goeie nacht al wel, hè? Een beetje. En goede nacht, ja. Inderdaad, klopt. <laughs> of goede ochtend, maar dat is echt voor de hele vroege vogels. Dat, uh... Ja. <laughs> hey Arno, hoe was jouw jaar, 2013? Uh, maar ja, ja, dat was uh, eigenlijk. Uh, nou, dat was niet echt zo leuk. Oké. Okay. was eigenlijk een mo moeilijk jaar achter de dus rug. Uh, en mag ik vragen waarom? Nou, uh, in het begin uh, was mijn opa eigenlijk overleden. Mm -hmm. dat was net, uh, net uh, drie weken nadat het 2013 werd. Oh. Vervolgens uh, was ik op vakantie gegaan met mijn neefje. Ja. En we kwamen terug en uh, we kwamen erachter dat hij tumor had. Zo. Dat was ook heel naar. En hoe oud was en, uh, je neefje dan? Hoe oud is je uh, neefje? 14 jaar. 14? Hij is nu 15. Ja, hij was 14. En uh, ongeveer twee maanden geleden, of nou, laten we zeggen, nee, drie maanden ongeveer... Yeah. Dus die uh, genezen het voorkomen, genezen. Wauw. Dus het uh, was echt goed afgelopen eigenlijk. Dus so. ik hoop dat ik de mooi in kan gaan met uh, gezond, we gezond in kan gaan. Hey, dat is, en... Maar dat is wel een, een, een, een, een uh, up-and-down jaar, weet je dat? Een, een ja, jaar met klopt, hele want... diepe dalen, maar ja, ook hoge pieken. Ja, inderdaad, precies. Want uh, ja, was ook niet de enige. Weet je, veel, ik heb eigenlijk veel ziektes en uh, dat soort dingen om me heen uh, meegekregen, wat ik nooit eerder had meegemaakt. Uh, mee, uh, mee om okay. zo te zeggen. Want uh, daarnaast was een uh, beste, vriend, uh, beste vriend van me. Ze yeah. had, had een uh, tumor in zijn hoofd gekregen. Zo. So. Die is uh, twee weken geleden genezen. Echt? Dus, uh, ja, dus, uh, gelukkig wel, uh, komt het wel goed, maar yeah. het is niet leuk om dat soort dingen mee te maken. In het begin is het veel. Verdriet en uh, noem maar op, weet je. Ja. Het is lastig als je het nooit uh, dat soort dingen hebt meegemaakt. Dus nee, nee, de, de schok lastig, is dan, ja, uh, ja maar dat is natuurlijk ook wel ja, ontzettend schrikken nieuws, zeg maar. Dat, dat, dat, dat, ja. ja, dat hoor je en dat altijd heeft gelijk natuurlijk een enorme aanslag op, op je leven. En op, ja, ja, hoe je daarmee omgaat, brengt heel veel verdriet met zich mee, heel veel medische onderzoeken, natuurlijk, ja. operaties. Maar ja, uiteindelijk is het jaar dan wel, wel goed afgelopen voor jou in jouw geval. Zelfs twee mensen inderdaad, die genazen. Ja. Nou, ja, dat... precies. Zeker, zeker. Ja, dat is zeker. dan wel weer gaaf. Ik ben, ik ben er wel echt blij om dat ja. het uh, goed is afgelopen. Ja, ik kan hem me hey Arno, heb je zelf ook nog uh, um, ja, iets? Misschien een nieuwe baan of een ander huis? Of uh, heb je zelf ook nee, nog iets nee, in nee, 2013? Nee. Ik, ik, ik, of... ik, woon, ik woon nog bij mijn ouders. Ik woon nog bij mijn ouders. gelukkig van ik. Ik ben nog jong. Dus <laughs> studeer nog. Kijk. Ik studeer nog. Dus... Wat, en wat voor studie doe je? Ik doe uh, accountancy. Oké, okay, en moet je dan uh, nog lang of wordt 2014 het ja, jaar waarin je, ik, je diploma haalt? Ongeveer ongeveer laten we zeggen, nog een ja, ik moet nog een anderhalf jaar. Ik ben nu op, op dit moment naar mijn stage als ik dit afrond, moet ik nog, uh, nog een half jaartje en dan uh, ben ik klaar. Oké. Okay. En dan ga ik, uh, ja, ga ik nog tweeënhalf uh, jaar uh, hbo en dan uh, hoop ik dat ik naar de universiteit kan ga gaan. Kijk aan. He, hele ambitieuze ja, toekomst in ieder geval. Ja, zeker, zeker. Maar 2014 betekent voor jou lekker de boeken in nog? Ja, inderdaad. Precies. Wat je studeren. Ja. En ook nog uh, plannen om dan op jezelf te gaan wonen? Of, uh... Ja, ja. Ik, wou, ik heb me al ingeschreven. Dus uh, okay. ik wacht, ik wacht. Dus, uh, en dus... dan uh, kijken of ik op mezelf kan wonen. Nou, kijk. Zinnen met dat... een kamertje en uh, volkens hier wel. Ja, en dan eindig in een villa, toch? Ja, hopelijk. ja. <laughs> hopelijk. Dat is wel een mooi vooruitzicht, toch, Arno? Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, ik wens je ontzettend fijne jaarwisseling alvast. En heel veel ja, succes met dank studeren. Wel. Hetzelfde, dank en, u wel. En bedankt voor het bellen. Ja, bedankt. Ja. Ja, we hebben het over 2013 uiteraard. Het is 31 december. Dus we blikken uh, lekker terug op het jaar. 2013. Wat was het voor jaar? Een jaar misschien met hoogtepunten of, uh, of dieptepunten. Arno belde die zei ja, opa overleed al, al vrij vroeg in het jaar, drie weken na de jaarwisseling. Daarna werd zijn neefje ontzettend ziek. Maar het jaar eindigde ook wel weer positief... want neefje is weer gezond en is weer beter. Dat is natuurlijk ontzettend uh, fijn om te horen. En daarvoor hadden we uh, mevrouw Groenhart aan de lijn. En ja, zij had vier kleinkinderen gekregen in 2013... Dat is natuurlijk ontzettend ja, leuk om te horen. Ze was heel erg blij en ze gaat ook naar Londen toe om haar om kleinkinderen vast te houden dit weekend. Ontzettend mooi nieuws natuurlijk, maar hoe was uw jaar? Ik ben heel erg benieuwd. 0800-1121. Dat is ons uh, gratis telefoonnummer, daar mag u op bellen met uw uh, verhalen over 2013. En in de studio heb ik uh, Jonas Omar zitten. En hij uh, had een, een topjaar, 2013. was... Uh, en een goed jaar sinds heel veel uh, andere jaren, eigenlijk. Want dit was het jaar waarin je een verblijfsvergunning kreeg. En ja. ja, ik kan me niet voor. Ik kan, ik kan me er niks meer voorstellen hoe zo'n telefoontje dan gaat. Hoe je, je dan voelt. Want volgens mij, weet je op dat moment. Helemaal, kan je, kun je dat helemaal nog niet beseffen? Of, of dacht je gelijk, yes, ik heb het? Nee, nee. Want. Ja, toen heb ik uh, die eerste keer uh, gehoord van mijn uh, advocaat. En ik was. Misschien uh, meer dan twee, twee weken dat eigenlijk, uh, ja, soms denk ik, denk, ja, oké, okay, heb ik nu, dan kan ik gewoon werken, kan ik gewoon leven. Maar mm. op een gegeven moment, dan, ik vergeet ook. Ik, ik denk gewoon over vroeger, weet je. Ik loop op straat in de bank voor de politie, moet voorzichtig. Ja, maar nu gelukkig, dus uh, het komt een stap bij stap. Ja. Dus yeah. en, en heb je nu altijd, zeg maar, je paspoort op zak, dat je tegen iedereen zo, kijk. Kijk, uh, ik ja, heb het. Ja, nou maar weet je, toen to, to, to was ik. Moet uh, ik uh, uh, twee weken geleden in Zivolle. En mm -hmm. uh, moet ik uh, die nieuw paasje ophalen daar bij die IND tour ja. En toen heb ik uh, die paasje gekregen. Dus ik was gewoon die hele dag de pagina in mijn hand. Die, die verblijf van niet te kijken. Dat... Aan iedereen laten zien, kijk wat ik <laughs> ja. heb. Kijk ja. eens, <laughs> ik mag blijven. Ja. Dus uh, ja. ja, dat is echt leuk. Ja, ja. Hè? ja, voor jou heeft je leven echt uh, omgekeerd. Dat Bet ja. betekent dat voor 2013, hè? Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld januari... Um, was je dan ook heel veel met, met rechters en advocaten aan het praten over een verblijfsvergunning? Of, uh, hoe werkt, hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dat was echt. Uh, kijk, uh, voor mij, omdat heb ik helemaal geen uh, bewijs dat ben ik uit uh, Sudan gekomen ben. Mm -hmm. En uh, ja, ik was met mijn advocaat. Uh, uh, moet ik een uh, verklaring van woonplaats, dat ben ik uit Sudan en oud digi-gebied Ja. En uh, gelukkig, ik heb uh, de laatste tijd contact met mijn moeder. En toen ze heeft ook een verklaring voor uh, woonplaats van mij geregeld. Oh, ze heeft ook in Nederland uh, uh, ambassade gestampen daar. Mm -hmm. En toen ze heeft ook, uh, mij ook gestuurd hier in Nederland. Ja, want dat heb je dan allemaal nodig. Precies waar je ja. vandaan komt. Klopt. En uh, wie je ouders zijn. Ja. En het uh, ja. Ja, plaatsje waar je geboren bent. Klopt. Welke dag. En dat moet echt bewezen worden. En als dat allemaal hier ja. dan allemaal bij de, hier de IND de, uh, is... De, uh, ja. dan, uh, kunnen ze eventueel kijken naar of je verblijfsvergunning krijgt? Ja. Hey, um, nu is 2013 voor jou een jaar waarin je dat dan kreeg. En waarin je eindelijk hoorde: oké, okay, je mag hier blijven. Ja. Maar zijn er in de loop van de jaren ook veel vrienden van je weer teruggestuurd? Of naar een land weer gestuurd? Ja. Kijk, en, uh, in Amsterdam nou, waren we een uh, groep van uh, 250 mensen wij zitten gewoon op straat vroeger begonnen uh, begonnen gewoon op straat mm. maar gelukkig uh, die uh, borgmeester van Amsterdam van der Laan heeft uh, ook heel veel aan ons geholpen onze groep daar uh, wij hebben uh, meer dan honderd mensen ze hebben de opvang gekregen van uh, van der Laan mm. en uh, de rest omdat uh, heel veel mensen oude, als je zoeken dieren op straat in ze ja. hebben geen plek en dan ze komt er gewoon van overal van Nederland hier en uh, bij die groep ook te zijn uh, die mensen hebben uh, geen plek, noem, maar uh, wel die karakische mensen. Ze hebben ook een garage gekraakt voor ja. En ze zitten daar, maar helaas geen uh, licht en geen en ja. geen. Ze hebben echt heel help nodig. En uh, ja, ik bedoel, uh, heel veel mensen, ze hebben ook uh, zelf die verhaal. Uh, en, uh, veel mensen, ook meer dan tien uh, jaar of dertien jaar hier in Nederland... De 20 jaar ook zit bij die groep daar. Ja. En ik hoop ook uh, voor deze mensen dan uh, om te komen. Moet dat ook krijgen, ja, ja. ja. Want heb je ook echt mensen gehad die zomaar weg moesten binnen 24 uur spullen pakken? Weg? Ja. ja. Die heb je ook meegemaakt? Altijd. Ja. Altijd en, ook? Ja, het ja, dus is vijf keer, ik bedoel, uh, toen ben ik uh, opgepakt. Dus uh, ik krijg gewoon een papier uit is 24 uur moet je gewoon naar uh, na. Maar dan uh, heb jij zelf ook gekregen, zo'n papier. Toen ik, ja. Iedere keer kijken, uh, ik was vijf keer vast, vastgezet en ze brengen mij naar de Sudanese ambassade dat wij willen gewoon die naar Sudan sturen. Maar ja. de ambassade zegt oké, okay, wij willen gewoon een bewijs waar hij komt, van daar misschien hij komt er niet over. van ja, ja, Ja, dus dan kunnen ze jou eigenlijk niet terugsturen. Ja. En dan ja. ze brengen mij terug naar Fremdelijk uh, Bewaren en dan ja. later krijg je gewoon dezelfde papier je moet ja. gewoon dit land verlaten. Dus je komt gewoon op straat, niemand in. Ja. Ja, dat ja, is moeilijk. Maar uh, in, uh, in de groep daar in Amsterdam... als ze zich uitgeprocedeerd... Uh, ze gaan uh, morgen of overmorgen... Uh, demonstratie doen dat we zijn hier. Dus okay. we zijn gewoon mensen. We ja. moeten gewoon laten mensen. Voor de nieuwjaar en... Uh, ja. Wat goed. En waar gaat dat? Uh, op de Dam in Amsterdam? Of? Ja, op de Dam in Amsterdam. Okay. Of uh, gewoon even een rondje in Amsterdam. Bij en die... is het dezelfde groep die ook in de vluchtkerk zat? Klopt. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. Die groep die is uh, ja. heeft voor heel veel opschudding ja. gezorgd <laughs> he, in Nederland. Ja. ja. ja. Dus, uh... Jullie hebben wel een stem laten horen. Want ja. Hey, wij zijn ja, er, ja, maar weet je wat? laatste keer toen, toen, toen uh, uh, ben ik vrijgekomen. Hmm. En, uh, en elke keer. Ben ik vastgezet en dan ben ik, ben ik vrijgekomen en heel veel uh, Nederlandse mensen die, die vriend van mij, ze vragen waar was jij junis? Ik zeg: ja, ik was gewoon in het vreemdelijk bewaren. Omdat mm. heb ik geen verblijf voor ze weten ook dat. Mm. Maar heel veel mensen weten niet wat ze uh, vreemdelijk bewaren. In uh, die gevangenis voor uh, asielzoekers uitgebosten dieren. Ja. En toen ben ik, uh, ik zeg: Ja, oké, okay, de laatste keer toen we beginnen. Om te demonstratie doen. En, uh, Mm. Ik zeg, oké, okay, we gaan gewoon met de media. En uh, ik was ook vaak bij die universiteit... ook om te mijn verhaal ook verteld. Yeah. En, en uh, mensen ook oud nodig. Kom kijken in onze groep. We zijn yeah. gewoon normaal mensen. We zijn niet uh, criminaal. Yeah. Maar gelukkig we hebben heel veel mensen ook... ze hebben aan ons ook en, In Amsterdam meer dan 90 yeah. personen... Dat het, meer dan genoeg voor ons. Ja, ja. ja te gek hoor. Ja, ja De Vluchtkerk inderdaad, die dit ja. jaar echt groot in het nieuws kwam. Inderdaad. Klopt, ja. He, de, de, de opvang waar heel veel mensen uh, mochten blijven. Maar ja, uiteindelijk werd ja. die kerk ook weer gesloten en ja. nu moesten ze weer weg. En ja, werd er toch eigenlijk een protest uh, gehouden. Van ja. ja, dit kan niet inderdaad. En uh, ja. Ja, jij was onderdeel daarvan. Je hebt gezegd, hé, hey, dit wil ik niet langer. En uh, je stem laten horen. Ja, nou, maar ik... ga, ga je nu ook, nu je een verblijfsvergunning hebt, um, voor die andere mensen... Uh, ja, je inzetten. Ga je hun helpen proberen om uh, ja, ook voor hun weer kansen te, te creëren? Of? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Want kijk, ik, ik was gewoon een van deze mensen. En, en ik, ik weet je wat, wat is die vrouw, zei heeft er net gepeld, ze zegt hm. ja, uh, we zijn een mens. Hm. Ik bedoel, die mensen, voor mij, ik ben geen politiek, maar ja. Uh, ja, die mensen heeft uh, gewoon een dak. Ja. Weet je wat? Dus ik, wel, ik bedoel, heel veel mensen, zieke mensen, staat in de vrouwen. En, en ja, die mensen hebben echt de help nodig. Ja. ja, ja, ja. Kijk, nu ze zitten in de garage en zonder licht, en zonder uh, verwarmen. Ja, verwarmen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. Ja. schandalig. Ja. Hey, we hebben ook uh, iemand op de telefoon, dat is Ria. Hele goede nacht. Een hele goede nacht. Ja, we, we blikken eigenlijk terug op 2013. Younes ja. die kreeg goed nieuws, want die kreeg een verblijfsvergunning. Maar hoe zag jouw jaar eruit? Nou, mijn, mijn jaar begon heel slecht. Eigenlijk ja. uh, in, niet de afgelopen kerst, maar de kerst daarvoor. Toen had ik buikpijn en ik werd door mijn, huis, mijn huisartsen om En ik werd door de, naar de spoedeisende hulp gestuurd. Mm -hmm. uh, moest het echt nog... Even kijken, horen we Ria nog? Ria, oh, kijk, nou, ik hoor je weer. Ria, je viel heel eventjes weg, maar volgens mij hebben we je weer uh, in de uitzending. Oh. De spoedeisende uh, hulp, daar, uh, daar, daar liet je ons even achter. Uh, ja, nou, daar, werd dus, daar moest een echo gemaakt worden. En daar zat dus iets in de buik wat niet hoorde. En er uh, is dus een hele nare kerst gehad. En onderzoeken ook. En op 7 januari kreeg ik uh, dat het darmkanker was. Hey. En toen werd 28 januari geopereerd. Ja. En ik kreeg, uh, even denken, uh, op maandag en ik kreeg op vrijdag de uitslag... dat het was een grote tumor, maar... geen uitzaaien. Oké, okay. nou, nu, nu gebeurde er weer even iets, iets vreemds met je telefoon... maar het bleek een grote tumor met of zonder. Zon ja. Ik is gewoon weggevallen, hè? Ja, ik, ik weet niet, je telefoon maakt allemaal uh, vreemde piekjes. Ja, nou, ik begrijp het niet helemaal, hoor. Nee. Nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, in ieder geval, het was dus groot grote tumor al. Een mm -hmm. centimeter, hij was helemaal ingekapseld. En dat was mijn, uh, mijn geluk. Ja. Want uh, ik had daardoor geen bestraling en geen uh, chemo nodig. En uh, ik geniet nog van elke dag. Kijk, wat goed. En ben je nu helemaal beter? Is alles ja weg. je houdt wel de controles natuurlijk die zijn altijd weer even spannend hè want ja het is natuurlijk geen griepje wat, uh, wat uh, maar je geniet ook voor elke dag ja heeft het je het jou je nog wat geniet je ook elke dag bewust en dat is zo heerlijk want heb je dat echt merk je dat echt dat je nu echt uh, bewuster in het leven staat en, uh... ja ja ik, ik deed dat al eigenlijk wel want twee jaar daarvoor heb ik een hartinfarct ook overleefd maar nu dit ook weer dan geniet je zo ontzettend van het leven en zo ontzettend veel van, van alles. Ja. Van de zon die groeiend rood opgaat of ondergaat. Ja. ja. De voorjaarsvogels van alles en nog wat, dat vind je al heerlijk. Ja, hè? Nou, ja. Ria, wat, wat, wat, wat goed eigenlijk? 2013 begon voor jou eigenlijk ontzettend naar met een operatie. Ja. En ja. Uh, maar toch ja. kreeg je al vlak daarna wel goed nieuws. En uh, ja, is 2013 eigenlijk een soort omkeerpunt geweest waarin jij ja. veel meer geniet van je leven. En bewuster ja. nadenkt. Ja, Ja, en, en dat je dan ook merkt van dat je dat wel voor veel dingen zo, zo druk te maken. Maar, ja. Ja, ik geniet echt oprecht van het leven, hoor. Ja. Ik elke dag, ik zeg elke dag weer van... Ah, een dag dat ik je weer beleven mag. Ja, nou, wat goed om te horen, zeg. En uh, ja. nou ja, ik hoop ook dat er luisteren zijn die, die luisteren en denken van... Hey, ja. Nou, ik daar zegt Ria de wat... Ja, ik wens iedereen ook een hele goede jaarwisseling toe en een heel goed begin en een goed, goed 2014. Nou, dat is uh, bij deze voor alle luisteraars en ik neem aan dat we dat allemaal ook terugwensen. Ja, en ik in ieder geval wel. Ja, zo en is Jonas ook, die knikt hier ook. Hè? Ja, klopt. ja. ja ik ontzettend bedankt. Voor... Het goede, hoor. Ja, kijk, heel goed. Bedankt voor ja. Bellerie bellen, ja? Ja, graag gedaan hoor. Dag. Ja. Ja, en we hebben ook, uh, ook live muziek uh, hier vannacht uh, in de studio. Hering, dat is zijn uh, artiestennaam. En die is ook weer terug te vinden in Hearing Music. En eigenlijk alles met Hering Music, hè? Ja. Facebook.com Facebook slash Hearing Music. Ja. Hearingmusic .com. En op Twitter ook, Hering Music. Ja. Ja. <laughs> Kijk, heel goed. Hé, hey, um, uh, live muziek hier vannacht. Wat, wat heb je voor ons in petto als derde liedje? Uh, dat zal Betsy zijn. Betsy? Oh. Ik uh, zie een, gelijk een koe voor me, maar ik weet niet <laughs> waar het over gaat. Dus misschien zeg ik nou iets heel raars. Maar uh, nou, gaat Nou, ik over? zie alles behalve een koe Oké. Okay. Uh, hey, het is een liefdesliedje. Een liefdesliedje? Ja, Oké. Okay. Het is een koosnaampje voor uh, de vrouw waar het over gaat. Oh, wat lief. Betsy. Ja. Wat oh, schattig. Leuk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou. Gaan we luisteren. Hering, live in de studio. My head on the pillow you slept on last night Can even smell your hair when I close my eyes It Reminds me of a cool Summer breeze Stare from my balcony until it's you I see Open up the door, your bright eyes shine on me My eyes can't believe what they see Oh Betsy, you're all I need, da da da, da. Flames came out of the wall when I kissed you Flames in the sky at night flames in your eyes when you miss me oh Betsy you don't have to miss anything at all oh, oh, oh, oh. When I am by your side It feels like time stands still So in the blink of an eye I'm back home again You make me real You get the best out of me Oh Betsy, you're all I need You get the best out of me Oh, Betsy, you're all I need. Nou, ik denk dat Betsy daar ontzettend blij mee mag zijn met zo'n mooi liedje. Dat zou een hele eer zijn als er zoiets voor je geschreven wordt in ieder geval. Bedankt. Hey, zometeen heb je nog meer hè, voor ons. Ja, we doen uh, zometeen nog een nummer. No Guts, No Glory. No Guts, No Glory. Ja. Kijk, nou dat uh, klinkt als een... Uh, mooie afsluiter, Ja, toch? precies. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Het klinkt als een goede afsluiter. Dus uh, blijf zeker luisteren voor meer live muziek van Hering. En eigenlijk heet die Bernard. Maar Hering is de achternaam. En zo kun je hem ook terugvinden in ieder geval. En uh, zometeen dus nog uh, één liedje van hem te goed hier. En dit is een nacht. En uh, vannacht is een nacht waarin we een beetje terugblikken eigenlijk. 31 december. Ja, dat is de dag waarop de oliebollen gebakken worden. En uh, de champagne straks ontkeurd wordt. En misschien de vuurpijlen wel uh, de lucht ingaan... Of uh, misschien kijkt u liever. Lekker vanuit uh, een veilige, warme, binnen uh, een woonkamer zeg maar, naar buiten. Naar het vuurwerk. Kan allemaal natuurlijk. Maar we blikken in ieder geval even terug. Hoe was uw jaar? Was het goed? Was het slecht? Was het vol hoogtepunten? Was het een beetje gemixt? kan natuurlijk ook nog. Dan hadden we net een verhaal. Het ja, begon wat slecht en uh, eindigde heel erg goed. Van Ria bijvoorbeeld, die ziek was en uh, geopereerd werd. Maar uiteindelijk ook in hetzelfde jaar beter werd. En ja nu ontzettend geniet van elke dag die ze heeft. Dat maakt het natuurlijk dan ook wel weer heel erg. Jonas, herken je daar een beetje in? Dat je zegt van, ja nu ik dit allemaal heb meegemaakt... geniet ik echt van elke dag die ik heb? Toen of... ik. Ja? Ja. ja. Heeft je veel bewuster gemaakt? Of... Ja, want uh, kijk ja iedere dag wanneer ben ik uh, waker in ja ik geniet ervan de hele dagen want uh, ja dus ik kan gewoon werken en ik kan gewoon denken over uh, mijn toekomst ja om te gewoon normaal in, in, in een een huis hebben eigen huis ik bedoel ja dat is echt een goed gevoel ook Nana ja, he? Ja, ik geniet van echt. Hey, waar woon je nu eigenlijk? Ja, je hoeft niet je adres te noemen, maar. Ik ben in Amsterdam. In Amsterdam, ja. Maar heb je nu een eigen huisje, eigen uh, plek? Of... Ik zit in het zoekerscentrum in uh, Luttegist, yeah. vlak bij Iemen, yeah. in mijn lord. Uh, omdat ik werk in Amsterdam nu, yeah. en ik krijg binnen vijf maanden huis in Amsterdam. Oh, Oké, okay. dus ja. daar moet je nog even op wachten. Ja. Maar Luttegist, Amsterdam. Ja. dat is heel ver weg ja want uh, ik was in uh, terapel yeah. en toen ze heeft uh, om te gewoon nieuw asiel aanvragen doen mm -hmm. en toen uh, ze heeft hem ook uh, mij daar gestuurd dus oké okay. uh, dus dan word je ergens gewoon geplaatst ja je kan ja, niet kiezen en ik zit zin, in amsterdam maar... eigenlijk ik ben twaalf uh, jaar in amsterdam dus ik heb die ja. buiten amsterdam voel je al een beetje in amsterdam Toen tuurlijk ja kijk ja, ik ben echt in amsterdam dus ik had die buiten amsterdam ook leven Oké, okay, wat ja, goed. Ja. Dus, uh, nou ja, ja. <laughs> wat grappig. <laughs> en uh, dus je eet gewoon lekker kroketten en dropjes. En uh, <laughs> drinkt een biertje in de Jordaan. Dat ja. uh, kan allemaal. Ja, ja wat dus, grappig. Ja. Hé, hey, 2014 staat uh, om de hoek. Uh, hoe, hoe ga je eigenlijk auto -nieuw vieren? Komen er vrienden langs? Uh, ja, ik ga morgen uh, de eerste. We gaan gewoon een film kijken. Gelukkig mm. morgen ben ik vrij. We zijn dicht. Mm. Uh, film kijken. En dan we gaan we uh, samen eten. Ook in uh, Thijs restaurant. Oh, lekker. Daarna, nou, we gaan naar de dame of Museum en Twaalf uur daar. Oh, oké. Okay. Uh, vier wel. Wat leuk. Ja. Dus je gaat wel echt een feestje bouwen? Ja, met een uh, vriend van mij. Ja. ja. En eet je dan ook een oliebol of vind je dat helemaal toe niet lekker? Toe. Ja. ja. Is er ook echt iets in Nederland dat ja, je echt... Ja, Oh echt? Ja, we hebben hier ook oliebol inderdaad. Ja, ja, wij vieren hier, wij lopen een beetje op de feiten vooruit. Maar wij vieren eigenlijk al een beetje oud en nieuw inderdaad. Ja. Ja. Champagne is dat ook al klaar. Maar daar wachten we dan nog heel eventjes mee. Want anders dan ja. hè, tot zes uur. Maar dan, dan vieren wij al een beetje oud en nieuw. Want ja, we zijn morgen natuurlijk met oud en nieuw een beetje moe, denk ik. Ja. <laughs> Na een nachtje doorhalen. Dus wij doen het hier al even in het klein, zeg maar. Een klein oud en nieuwtje. Ja. Maar is er ook echt iets in Nederland wat je heel raar vindt? eten misschien of uh, dingen die je heel gek vindt. Haring. Je... Haring. Ja, ja? lust je niet? Nee. nee, dat is ook best wel raar niet... eigenlijk. Ja, dus uh, ja, misschien ik hou niet zo veel van de vies, maar ja, die mensen eten al. Ja, zo up omhoog vis je erin. Ja. Ja. Dat is een beetje dus... traditie, hè, meer. Ja. Maar je vindt het niet lekker. Ja, ik vind het gewoon. Uh, ik hou niet zo veel van de vies, dus uh, misschien. Nee. En Dan andere kan... dingen? Ik bijna alles. Ach, alles? Ja. Oh, goed. Wat leuk. Hey, en uh, ja, je spreekt eigenlijk gewoon heel goed Nederlands. Goed. ja, nou Ja, je, je doet je best, maar ik vind het heel goed. Ja. Ja. En, maar heb je dat, uh, je zit natuurlijk, je hebt heel lang um, met heel veel mensen allemaal uit het buitenland gezeten. Ja. Um, hoe leer je dan Nederlands? Dat was wel lastig natuurlijk. Uh, ja, dat is, kijk, ik ben nooit op school, op school gezet, maar uh, toen was ik hier de eerste jaar in uh, Nederland was... Uh, was ik ook drie maanden op school gezet. Oké. Okay. En dan, uh, ja, ik heb uh, niet zo vaak uh, contact met de buitenlandse mensen. Gelukkig ik heb ik heel goede contact met Nederlandse mensen. En okay, daar komt ik. Ja. Ja. Dus, uh, dus dan leer je het snel natuurlijk. Veel yeah. met ze praten yeah, en veel want, uitleggen. En yeah. dan, ja, yeah. nou, goed om te horen. Yeah. En we hebben ook telefoon. En uh, ditmaal van Ad. Goeie nacht. Dag. Met, met Ad, eh, ik wilde eens naar voren brengen dat 2013 eh, voor mij en velen omheen naar onderzoek ziek zijn geworden van die grieppiek. En maar niet een beetje ziek, ernstig ziek. Oh, echt waar? Met, ja, echt waar. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik was vorig jaar winter al ontzettend, eh, vooral op de longen, longe, dus, dus hoesten, hoesten, hoesten. Ja. En dat je echt helemaal... Eh, jij bent zelfs het ziekenhuis geweest de vorige keer Zo. op onderzoek. En nou, en dit jaar krijg ik naar de griepprik, krijg ik het weer. Ik ga in mijn familie en ook in mijn kennissen informeren. Die zeggen allemaal bij... Dat moet je niet meer doen, want dan word je ziek van. Dus nou, de griepprik in 2013 heeft jou eigenlijk alleen maar ziek gemaakt? Ja, nou waar, Dat is ook Maar ik ken mensen die hebben zelfs een longafsteking ervan gekregen. Zo. Maar is dat dan Want, ja. gewoon een antireactie, zeg maar? Dat het dan, uh, hè? Want ja. een, een prik is natuurlijk dan vaak bacteriën. En die bacteriën maken dan weer dat je resistent wordt voor een ziekte. Maar die bacteriën die sloegen dus eigenlijk helemaal niet goed aan. Een beetje de verkeerde nee, kant op. Kijk, dat is een beetje, een beetje, een beetje iets. Ik hoor mensen, ja, die, die merken dat ze een beetje verslacht zijn. Dat noem ik heel wat anders dan echt. Ja, echt ja. dat, ja. dat, dat ja. hoort ja. natuurlijk niet. Want ik, ik, ik heb nou mijn hele leven in mijn 73. Ik heb mijn hele leven nog geen, geen hoe, hoe noemen we dat ook alweer, uh, uh, tegen bacteriën dat je dat krijgt. Uh, uh, kom. Uh, uh, uh, antibiotica? Of? Ja. Ja. En, ik mijn hele leven nog niet hadden. Nu heb ik het twee keer achter elkaar gehad. Een kuur. Zo. En, en, en, en, en de afgelopen winter kwam er zelfs iets anders bij. Er is ook zo'n paardenmiddel. die hebben ze me toen gegeven. Oké. Okay. Nou, dat is en, ook wat. Ja, dat vind ik, ja, dat vind ik triest dat, daar, dat je daar niets over hoort in de media. Nee, ja, dat is wel raar. De, nou, Misschien dat er nu mensen luisteren en die denken: Ik oh, ben blij dat abbelt. Ik werd ook zo ziek van die griepprik. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar dat is voor jou 2013 stond eigenlijk een beetje. Ja. ja. Met de snotlappen <laughs> naast had de bed. Keer, maar mijn hele kerst, en vooral de dagen ervoor, die waren. Ja, ik had geen zin om mijn kaart te versturen. Ik lag in bed. Nee. Nou, dat is ook en, niet en, leuk. En, en, en dan ben je ook nog, het duurt het zo lang voordat je weer uh, een beetje, een beetje je weer lekker voelt weer ja. totaal. Ja, voor en, je weer helemaal een beetje op de been bent... dan uh, ben je ook weer zo een paar weken verder natuurlijk. Nu begint het weer een beetje. En ik bedoel, ik ben volgende week voor het eerst ben ik boodschappen bezig Want ik woon in een dorpje, dus ik moet altijd ergens... Uh, op een afstand van drie, vier kilometer moet ik boodschappen doen. Ja. En, en, en, maar dan, dan, dan, dan denk ik voor mezelf... dat we ons automatisch laten inenten... Mm. Zonder dat daar ja, op een of andere manier. Ja, toch, toch, toch dat, dat, dit is al jaren zo. Want ik ken mensen die. die, die ik heb een tante van 82, zegt ik doe dat al drie, vier jaar niet meer. Nee, hè? Toen werd ik ziek. En nu ja. ben ik al drie jaar niet meer ziek geweest. Nee, nou, ik vind het ook wel. Ad, misschien heb je wel heel veel mensen even bewust... die denken, nou, Ad, gelukkig ben ik niet de enige. Misschien zijn er wel mensen die luisteren... denken, nou, ik had dat ook. In ieder geval bedankt voor bellen. En uh, fijn om te horen dat je weer even iets, uh, iets beter voelt. En hopelijk ja. wordt 2014 een uh, supergezond jaar voor je. Ja, dat doet ook voor jullie ook. Ja, nou, dank u wel. <laughs> We maken er wat moois van. Be bedankt voor bellen in ieder geval. Jojo, dag. <laughs> ja, dat... Uh, um... Ja, kan natuurlijk ook. Ziek zijn in een jaar. die werd twee keer ziek van een griepprik. Dat is natuurlijk uh, ja, niet helemaal de bedoeling van een griepprik. Want je hoort er juist weer beter van te worden. Maar toch werd hij er ziek van. En uh, ja, u kunt ook bellen. 0800-1121. We gaan er nog heel eventjes over praten. Over 2013. Hoe was uw jaar? Dus uh, ja, um, graag uw reactie. 2013, wat voor jaar was het? 0800-1121. En ook uh, heeft meneer De Jong uit Amersfoort gebeld. Goedenacht. Goedenacht. Ik lig een beetje buiten het onderwerp. Het is een reactie op die jongen die 13 jaar heeft moeten wachten op zijn verblijfsvergunning. Ja, Yunus. Ja. Uh, ja. Zo ik, heet hij. Uh, <laughs> ik heb twee jaar gewerkt als buschauffeur om asielzoekers te brengen van Amsterdam naar Ter Apel en van Ter Apel naar Amsterdam. Echt waar? Binnen, binnengekomen ja. In 2003 en 2004. En ik uh, had goede gesprekken in het Engels en in het Frans met ze. Yeah. En ik maakte er gewoon een beetje een toeristische trip van. Ik ging door de Vlevenpol en dan zei ik... Ja, nu rijden we... Vijftig jaar geleden stond hier vijf meter water. Yeah. Ja, hoe dus schrokken ze. Ik zei, ja, ah, we hebben zwemvesten achterin liggen hoor. Uh -huh. ah, <laughs> ik, zei, ik zei, maar die dijken zijn zo stabiel, uh -huh. jongens. Hartstikke dik. Ja, Wat klopt, leuk. Zei, U maakte er zei. een uitje van. Ja, ik, maakte, ik dacht, ze zijn hier niet... Ze zijn uit rottere omstandigheden gekomen. Ja. En ik begreep ook van hen dat ze het hier in Nederland, ook al zaten ze in beperkte bewaring, dat ze het hier beter hadden dan in hun eigen land. Ja, hè? ondanks ja. dat ze opgesloten zaten. Hier, ook al zit je hier opgesloten, ze werden goed verzorgd. Ja. Hm. ja. En ik wilde. Hey, hey, vertelde... Younes, zat jij uh, toevallig in dat jaar in Interapel, of niet? 2003? Ja. Ja. Ja, misschien heb jij wel een keer bij meneer Jong in de bus, in de ja, bus bij gezeten? misschien Jelle. Misschien, ja. Bij Jelle. Jelle? Jelle. Met een baard. Ja. En, en ik de, vertelde ze altijd dat ik Jelle was. Een, de, de, de, maar in Ja, ja je denkt ja. het wel, hè? He? Ja. ja. En ineens ja. ga je ogen gaan ja. open en je zegt: ja. ja. Ja? Ja. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Nou, ja. wat leuk. Ja. En, en, ja. Jelle zegt um, he, dat, dat uh, ook al was je hier heel erg beperkt in wat je deed, zeg maar, toch voelde het misschien nog vrijer dan hoe het in Sudan was? Was dat voor jou ook zo? Had je wel het gevoel van... ja, ook al zit ik hier wel opgesloten... het is misschien beter dan thuis? Of, of ja, Ja, kijk, geval... die eerste keer... toen was ik hier in Nederland... ik voelde het gewoon echt uh, vrij... en uh, beter... Hm? Dan, dan waar ik kom vandaan. Want, ja, dat goed. Ja. ja. Maar ik, uh, later, ja. toen was ik op, op straat... in, in, in, in uh, Vaas gezeten, dus... Ja, toen werd het wat minder weer. Dan, uh, ja. in, in Nederland. Ja. Ja, maar ook al zit je vast, je krijgt goed je natje en je droog. Je eten en drinken is gewoon goed. Ja, ja maar ja. natuurlijk wat, geen vrijheid. Dat vrij, niet ja. is goed, maar dat is geen vrij, dus, uh, dus echt, Nee, uh, dat klopt. Maar in Soedan was het ook niet best, hè? Ja. En je hebt de pech dat je daar geboren bent. Klopt. Ja, ja gemeen dan eigenlijk ja. allemaal, hè? Maar wat leuk, meneer ja, wacht, de Jong. Wat... wat ik vertelde ook... wij zitten hier in dit kleine landje... als ja. we het over werk vinden... in dit kleine landje zat, zitten wij met 16 miljoen mensen. Ja. Waarvan er heel wat werkloos zijn. Ja. En ik vertelde hen ook... dat werken, dat moet je nou niet veridealiseren... Mm -hmm. want onder, het, onder de toevoeging van... en in het zweet als aanschijns... zo ga je dagelijks brood verdienen... is mm -hmm. het paradijs uitgejaagd. Ja. Hm. A en E. Mm -hmm. <laughs> ja. Adam en Eva. Ja. ja. ja. Dus eigenlijk is het een soort straf. Ja. De vogels en de bloemen, ze hoeven niet te werken en ze hebben het goed. Ja. Maar dan staat er ook ja. weer ergens op dat, dat, dat God dan ook voor de bloemen en, en de vogels zorgt. Dus ook weer voor ja, ons. Precies. Dus dat, dat is dan weer fijn. Precies. <laughs> ja, ja. Maar die heeft er ook voor gezorgd dat deze jongen, onder andere, hier opgevangen werden. Ja. Ook al was, ja, ja. kijk, er zijn er die er misbruik van maakten. Ze moesten zich in het begin uh, wekelijks melden. Ja. En dan duiken ze onder, ja. die versen. En die verpesten het voor de goedwillenden. Ja. ja. Ja, want dat is dan lastig inderdaad. Want en dan, dit uh, kleine land, helaas kunnen we niet de hele wereld op onze nek nemen. Nee, nee, maar voor de mensen die hier zijn, kunnen we het in ieder geval zo, uh, ja, zo mooi tuurlijk. mogelijk maken. Ja, ja. En dat, dat is ook wat, wat u deed eigenlijk met uw beurs. Ik vind het zo ja. leuk dat u dat zegt. Dat u zegt, ja. nou, we maken ja. er een mooi tripje van. naast ja. is degene die je pad kruist. Niet iedereen, degene die je ja. pad kruist. Nou, ik wil u ontzettend bedanken voor het bellen, meneer de Jong. Oké, okay. Ja. de groeten. Ja, nou, ja bij ja, deze, goed. de groeten van Jelle, ja. de buschauffeur met de baard. Ja. Ja. Ja, bedankt ja. voor bellen en een fijne jaarwisseling ja. alvast. Zelfde. Dank Hoi. u wel. Ja, wat leuk, met de bus door Flevoland. Ja, nou, maar ik denk wel, ik kan hem wel. Ja? ja? En met een mooie historie over Nederland, ja. een uitje maken van ja. Ter Apel naar Amsterdam. Ja. Wat leuk, Wanderlijk. wat ja. was goed om te horen. Ik word heel erg blij van dat soort ja. verhalen, dat iemand dat dan... Ja, Doet. Ja. En even, even wat extras in zijn werk stopt. Hij had Klopt, ook gewoon ja. hij er weer kunnen rijden. Ja. Maar hij maakt er echt wat leuks van. Echt uh, een beetje historie. En een, ja. uh, een klein uitje eigenlijk. En dat vind ik uh, ja. tof om, om te horen. Ja, we hebben het over 2013. Ja, een jaar. Vol, uh, misschien ups en downs. Kan natuurlijk. Uh, we hebben al heel veel verschillende verhalen gehoord eigenlijk. Uh, mensen die aan het begin van het jaar ziek waren, maar aan het einde van het jaar beter. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Uh, die had een griepprik waar hij heel erg ziek van werd. Gelukkig voelde hij zich nu wat wel, wel beter. Maar voor 2013 had hij zoiets van, nou, griepprikken, daar doe ik niet meer aan. Heel veel verschillende verhalen. En ik ben ook benieuwd naar uw verhaal. Misschien uh, de liefde van uw leven ontmoet. Misschien een nieuw huis, een nieuwe stad, een nieuwe studie. Het kan allemaal natuurlijk. Hoe is uw uh, jaar verlopen? En uh, ja, hoe zag het, er, uh, hoe zag het eruit? Joen, uh, hoe ga je nou 2014? Je gaat uh, werken, zei je al. Uh, ja. En misschien een huisje in Amsterdam. Huisje in Amsterdam en een vakantie. Vakantie ook, Kijk, hè? Ja. ja. Wanneer denk je dat je op vakantie gaat? Uh, ja, ik denk nog uh, misschien nog over uh, vier, vijf maanden zo. Ja, precies. Dan ja, wanneer, sparen wanneer, en dan. Uh... Ja, geld besparen. En dan, wanneer ben ik jou ook uh, huis gekregen daarna? Uh, ja. Lekker ja, te kies. gek hoor. Ja. Zo lang niet op vakantie geweest. Ja, 13 jaar is gewoon wachten Ja. Ja, nou, ja, te gek hoor. Ja. Hé, hey, we gaan luisteren naar Paul Simon. You can call me. Hmm. A man walks down the street. He says, why am I soft in the middle?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 You Can Call Me L van Paul Simon je hier bij Dit is de Nacht Radio 1. Ja, en uh, we hebben het over 2013. Wat was dat voor jaar? Nou, we hebben ontzettend veel verhalen gehoord: uh, ups en downs. Mensen die uh, ja, gelukkig dit jaar beter werden, bijvoorbeeld van een ziekte. En die toch het jaar uh, vrolijk afsloot. Eigenlijk was voor iedereen over het algemeen een mooi jaar. Dat, uh, dat, dat mogen we wel stellen na deze nacht in ieder geval. Uh, als het aan onze bellers uh, ligt in ieder geval. We hebben uh, een goed jaar gehad. En uh, ja, Bernard, was het voor jou ook een goed jaar? Al met al, sluit je het goed af? Ja, vind ik wel. Nou, we dus... sluiten het sowieso goed af vandaag. Ja, dat is zeker waar. Ja, dus, met live muziek hier in de studio. dan uh, ja, Op Radio 1 ben je gewoon ja, heerlijk. in pocket even in het jaar. Ja, en fijn om hier te zijn. Dankjewel. Ja, nou, wat goed. Hey, je vertelde het eerste uur uh, dat je oud en nieuw gaat vieren. en Dat je dan een soort, een soort bezinning doet, zeg maar. Uh, wat, wat zijn dan even de dingen die dan voorbij komen? Wat zijn even jouw hoogtepuntjes dat je morgen dan even je ogen dicht doet en denkt... Dat waren ze wel, hoor. Nou ja, persoonlijk is dat, dat ik een heel leuk huisje heb gevonden. Hmm. Uh, in Amsterdam met mijn vriendin. Hmm. Nou, dat, dat, is, uh, dat is in mijn persoonlijke leven een hoogtepunt. En muzikaal hmm. heb ik gewoon heel veel leuke optredens gedaan. In, uh, ja, in een volle bitterzoet. vond ik heel leuk om te doen. Ja. En dat was uh, een heel leuk optreden. En dit is een hele mooie afsluiter van het jaar. Kijk, gek. En 2014, waar ga je optreden? Wat is je droom? Ja, droom. Ja... <laughs> uh, Nee, weet ik weet niet of dat in 2014 gaat plaatsvinden. Maar uh, ja, het zou leuk zijn om uh, vroeg of laat een keer in Paradiso te staan. Uh, yeah. ja, mooie, mooie podium Nederland in ieder geval te mogen spelen. Dat, dat zou uh, fantastisch zijn, joh. Oké, okay, nou, dan zetten we dat in ieder geval vast op het lijstje voor 2014, toch? Laten we het hopen. Ja, en u kunt hem allemaal volgen. Dat kan via hearingmusic.com. En ook natuurlijk op Twitter met een uh, apenstaart hearingmusic en facebook.com slash hearingmusic. En uh, daar kunt u dan alle optredens volgen. En ja, kunt u dan ook uh, een beetje in de gaten houden of u dan in Paradiso gaat staan. Maar eerst je laatste liedje. Ik ben benieuwd. Look me here on the ground I ran into a wall again Grinning faces still here to laughter Though I don't mind, I don't give a damn What the narrows say I am It's like crying over spilled milk on my trousers My sorrows You won't have to look after me Goodbye tomorrow Today is a new Just blank my mind at ease Feel I've cried my final tears It is my chest It moves me forward Here on the edge Still in the shade Feel the heat Straight in my face It means that I am getting close To where I want to Well I say goodbye sorrows You won't have to look after me Goodbye tomorrow And following the road Until I'm home Following Until the bitter end Following Gods, No Glory van Hering hoorde je hier. Hering, moet ik zeggen. Heringmusic.com. daar kun je nog veel meer vinden over deze jongen. En uh, ga dat zeker checken, want hij gaat een EP opnemen. En ja, dat uh, kun je tegen die tijd natuurlijk allemaal bestellen op zijn website. En ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dus ook nou, hartelijk okay. dank dat ik hier uh, mocht spelen. Ik vond het nou, heel leuk. Graag gedaan, ontzettend leuk. En dit was de nacht waarin we uh, terugblikten op 2013. Het jaar waarin uh, Younes Omar een... Uh, verblijfsvergunning kreeg. En dat ja. hier kwam delen met ons zijn verhaal. Ontzettend bedankt voor je komst hier naar de studio. En ja. ik wens je alle goeds voor 2014. Graag gedaan en bedankt voor jullie ook. Om, uh... Maar je hier uh, oud nodig. Ja, nou, ja, graag gedaan. Ontzettend bijzonder om jouw verhaal ook te horen. Denk, denk en wel. ja, blijf vooral ook luisteren naar Dit is de Nacht. Want zometeen ga ik bellen met een van mijn jeugdhelden, mag ik wel zeggen. Ja, en het heeft iets te maken met zeehondjes. En daar was ik dan uh, vroeger in ieder geval helemaal gek op. Ja, dan heeft ze het misschien al wel door, hè? Leni het hart zometeen hier op Radio 1. Dus blijf zeker luisteren.